het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze draagt geen crêpe de ja, maar dat is een boffie. Maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie, een bakje leuk.